Algemeen Rijksarchief geweest. Mm. Leuk. Heel leuk. Ik heb in de tijd voor dat wandenboek een inventaris gemaakt van alle 16e en 17e eeuwse kaarten van landmeters waarop boerderijen staan. Ja. Daar kun je zien dat in Zuid-Holland, in de loop van de 16e eeuw... ...de houten huizen worden vervangen door huizen van bakstenen. Hmm. Mijn idee is dat je dat proces op de voet moet kunnen volgen... ...in de belastingcohieren van die tijd... ...aangenomen dat daarin ook de huizen zijn aangeslagen. Interessant. Ik heb dus zo'n cohier opgevraagd. Hmm. Maar ik uh, kan niet lezen. En nou wou je dat ik dat voor je doe... Daar heb ik nog niet aan gedacht, maar dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Nee, um... ik wil vragen of jij weet wat de beste handleiding is voor een 16e eeuw schrift. Oh, is het dat? Hier, hier, hier heb je ze. Hebben wij die in huis? Natuurlijk. Ja, Wij hebben meer dan je denkt. Dat is eigenlijk een verdomd goede bibliotheek. Mag ik een postje meenemen? Als ik ze maar weer terugkrijg. Hoe is het gisteren afgelopen op het Rijksarchief? Ontluisterend. Maar er wordt aan gewerkt. Linksom... Freek, Frek. Je uh, wou mij spreken? Ja, gezitten. Hoe gaat het? Ik neem aan dat je me daarvoor niet naar Amsterdam hebt laten komen. Ik zou het niet in mijn hoofd halen. Dan geef ik dan maar liever geen antwoord op. ook maar een formaliteit. Daarom. Uh, heeft Richard niet gezegd wat Richard heeft mij niets gezegd... behalve dan dat jij me te spreken. We hebben verder vergadering gehad van de wetenschapscommissie. Eerste vergadering. Die vergadering zelf had nog niet zoveel om het lijf. Vooral procedures en taakverdeling, maar... Er is al wel afgesproken dat alle afdelingen, dus ook de onze, op korte termijn zullen worden doorgelicht door de verantwoordelijke commissieleden voor iedere afdeling 2. Wie zijn eigenlijk die commissieleden? Voor ons zijn het Box en Appel. En verder Knottenbelt, Abbing, Geurs, Goslinga en um, Flip de Fluiter. Flip de Fluiter. Dat verras je. Nou, verras je niet. Je vindt het curieus. Laten we het daar maar op houden. Dat gesprek met Box en Appel vindt volgende maand plaats. Ik heb beloofd dat ik voor dat gesprek een overzicht zal maken van alle lopende projecten. Voor ieder project een korte beschrijving van het doel, de fase waarin het zich bevindt en de tijd die nog nodig is om het af te zetten. Ik begrijp dat de heren niets beters te doen hebben. Je begrijpt het. Het doel ken ik. Dat is een bibliografie van alle bundels van voor 1800 waarin geestelijke liederen met melodie staan. Dat is nog altijd het Ja, de vraag is alleen of dat doel ooit gehaald wordt. Zoals het er nu voor staat heb ik gegronde redenen. ...om daaraan te twijfelen. Hangt dat nog op, Richard? Het grootste uh, probleem ben ik natuurlijk zelf. Ik wou naar de bibliotheek gaan. Goed. Zie ik je nog? Dat weet ik nog niet. Dan tot straks of tot morgen. Maar er zijn nog meer problemen. Zoals er zijn. Als je het goed vindt, dan wou ik er liever straks over praten. Goed. Volgende vraag dan. Uh, hoe ver zijn jullie? Het laatste wat ik van Richard gehoord heb... ...is dat jullie regels hebben ontworpen voor de beschrijving van de bronnen. Dat was in januari. Zijn jullie nu al met die beschrijving begonnen? Nee, natuurlijk niet. Waarom is dat natuurlijk? Ik dacht dat je dat nou wel zou begrijpen. Leg het me nog maar eens uit. Oh, jullie zijn aan het vergaderen? We zijn aan het praten. Oh. Je stoort ons niet. Nee, maar dan ga ik toch maar liever ergens anders zitten. Ga door, Freek. Je bent dus nog niet aan de beschrijving toe? Omdat je iets pas kunt beschrijven als... het er is. En het is er nog niet. Nee, dat wil zeggen nog niet volledig. Wat is... Is er dan wel en wat is er niet? Er zijn ongeveer 1500 bronnen. Een bron is een liedbundel, hè? Heel simpel uitgedrukt. Anders ja. begrijp ik het niet. Het is niet de bedoeling dat je me op één of twee vastpint. Tuurlijk niet. Ik zet er <laughs> circa voor. Ik zeg dat niet voor niks. Ik weet niet of je het weet, maar een liedbundel heeft vaak verschillende drukken. En binnen één druk kunnen ook nog... ...wijzigingen zijn aangebracht... ...zodat je van elke druk tenminste drie exemplaren... ...onder ogen moet zien te krijgen. Dat dus zijn de dingen die ik lang geleden van Springvloed geleerd heb. Dan weten we in elk geval waar we over praten. En wat is er nu niet? Dat we in meer dan de helft van de gevallen... ...die gegevens eenvoudig weg nog niet hebben. En dat betekent weer hernieuwd bibliotheekbezoek... ...hier, dat zou zo erg nog niet zijn... Maar ook in het buitenland. Heb je enig idee hoeveel tijd dat gaat nemen? Nee. Bij benadering bedoel ik? We hebben het afgelopen half jaar van 250 bronnen een dossier gemaakt... en geïnventariseerd, hoeveel er nog ontbreekt. Dus ga maar naar. Dat betekent dus drie jaar alleen voor de inventarisatie. En hoeveel jaar dan nog voor het volledig maken van de dossiers? Daar is niks van te zeggen. En dan krijg je de beschrijving nog. Dat lijkt mij kansloos. Met koning? Met spel. Dag meneer Spel. Ik wou eens informeren... hoe het nou eigenlijk met dat roggebroodboekje staat. Schiet dat nou al een beetje op? Dat ligt stil. Dat is jammer. Dat is heel jammer, maar ik moest in een lezing houden over het huis. En um, daar ben ik nou mee bezig. En daarna... Daarna hoop ik weer aan dat broodonderzoek te gaan, maar dat uh, duurt nog wel even. Jammer hoor. Ja, jammer. Maar het komt er toch wel? Dat is wel de bedoeling. Het wordt toch niet op de lange baan geschoven? Ik hoop het niet. En moet ik nou nog bakkers zoeken? Of heb u daar nou wel genoeg van? Daar heb ik nog wel genoeg van. Ik zit nu in de 16e eeuw met dat broodonderzoek. Nee, zo ver komen ze niet. Nee. Ja, u lacht nou, maar je staat soms versteld hoeveel die oude bakkers nog weten van vader op zoon. Dat is waar, maar de 16e eeuw is ver. Ja, de 16e eeuw is ver. Daar heb u gelijk in. Nou, strikte dan maar. Dank u. En tot ziens maar, hè. Dag, meneer Koning. Dag, meneer Spel. Dat was Spel. Hm. Um, en als je nou die onvolledigheid laat voor wat het is... en beschrijft wat je hebt... Dat ze kunnen, maar dat maak ik daar niet meer mee. Je goed principieel. Er is ook nog zoiets als wetenschappelijke integriteit... Het enige dat ik me kan voorstellen is dat we niet tot 1800, maar tot 1700 gaan. Hoeveel scheelt dat? Dan duurt de inventarisatie niet drie, maar twee jaar. Dat zet geen zoden aan de dek. Kan ik nog even naar mijn bureau... Tuurlijk, voor mij moet je dan zelfs blijven zitten. Maar er is nog een groter probleem. En dat is? Ik heb een aantal specimina van onze beschrijvingen aan Barger voorgelegd. Nieuw vriend van Beerta. Dat weet ik niet. He. Waarom aan Barger? Omdat het een uitnemend bibliografisch en vertrouwd met de modernste technieken van informatieverwerking. En? Hij dacht dat hij wat kreeg. De koude rillingen liepen hem over het lijf bij het zien van zoveel zinloze slavenarbeid. Juist. Volgens de heer Barger kunnen we ons beter beperken tot een eenvoudige titelbeschrijving en die arbeidsintensieve controle van de drukken gewoon achterwege laten. En? en ik vind dat dat op zijn minst ernstige overweging verdient. En als de heren commissarissen daar nog geen genoegen mee te nemen, dan maak ik het gewoon zelf af, onbezondigd. Om Omdat je je verantwoordelijk voelt? Oei, hoe nou, wild moet jij weten. Kijk, zou je deze gegevens nog eens voor me op papier willen zetten, zodat ik ze de commissieleden eventueel kan laten lezen? Rechts op. Is En is Rie. Rie zit in de badkamer. In de badkamer? Ze verdroeg het niet dat ik alles om haar heen was. Sinds wanneer is dat? Sinds. Vorige week. Je ruzie gehad? Niet dat ik weet. Ik irriteer haar, zegt ze. je weet niet waarom. Nee. Dat is verdomd vervelend. Ik vind het ook nogal vervelend. Het is tenslotte haar kamer. Ik heb hem nog thuis opgezocht het weekend om het uit te praten. Maar ze willen verder niets over zeggen. Gelazen. Ik zal er eerst maar eens met haar over gaan praten. Ja. Um, hoe gaat het over met je onderzoek? Ik wil er binnenkort weer eens met je over praten. <laughs> Als je tijd hebt. Tuurlijk heb ik tijd. Je komt maar. Je bent hier maar gaan zitten. Mag dat niet? Het mag wel. Ik je alleen vanaf wat voor reden je hebt. En als ik het nou gewoon eens prettiger vind? Dat is er prettiger aan? Hoor je dan niks? Nee, niks. Nou, daarom. Maar beneden hoor je ook niks. Ja, ik vond het voor wel. Ik heb hier een map. Waar kunnen we die bespreken? Op de rand van het bad. Dan kunnen we na afloop een bad nemen. Lijkt me leuk. Aan het bureau van Admu. Hmm. Rie is in de badkamer gaan zitten. Dag Bart. Hmm. Dag Maarten. Weet jij dat? Ik heb zoiets gemerkt. Volgens Frits omdat u haar irriteert. Dat zal altijd wel wat zijn. Ik vind het verdomd vervelend. Dat kan jou iets schelen. Toch kan het me schelen. Waarom? Als je dat nou leuker vindt. In de eerste plaats omdat het. Haar kamer is natuurlijk... Ik heb Frits daar neergezet, omdat ze op hetzelfde onderzoek zitten, niet om haar weg te jagen. Bovendien vind ik het niet goed dat ze uit het zicht is. Een vervreemdse van de afdeling. Nou, jij zou ons, geloof ik, allemaal het liefst in één ruimte hebben. Ja, en dan ik ervoor, net als bij een bank... Met een zweepje. Ja. zie je wel. Daar was ik al bang voor. Waar wou je daar dan aan doen? Dat vraag ik me af. Als je haar dwingt om weer op haar eigen plaats te gaan zitten... wordt het slaande ruzie. Nee, Frits moet daar weg natuurlijk. De vraag is alleen waarheen... Ik zie dat ja, daar zo gaan we niet meer weggaan. Ook niet als Frits er anders wordt gezet. Dat zien we dan alweer. Ik zal eens met Mark gaan praten. Misschien dat hij daar kan zitten nu Kloosterman daar weg is. Hé, hey. Ik zit met een probleem. We hebben Frits in de tijd bij Rie gezet. Omdat ze op hetzelfde onderzoek zitten. Maar dat werkt niet. Hij irriteert Rie. Dat kan ik me voorstellen. Waarom? Het is een aardige jongen, maar ontzettend druk. Nee, dat wist ik niet. Maar ik wel. Dus je wilt hem hier ook niet terug hebben? Ik denk er niet over. Want je hebt er wel de ruimte voor nu Jeroen weg is. Je mag het gerust asociaal noemen, maar niet bij mij. Maar bij wie dan? Ja, hoor eens, dat is mijn zorg niet. Ik ben geen afdelingshoofd. Gefeliciteerd. <laughs> dan uh, zou ik het anders moeten verzinnen. Uh, ik wou binnenkort die mensen voor de redactieraad uitnodigen. Wat zou jij ervan vinden als we Freek daar ook voor vragen, omdat we nog niemand voor muziek hebben? Dat lijkt me heel goed. Dan breng ik dat in de vergadering. Dwars door de buien door